12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, alle inhoud op de website van de Volkskrant wordt volledig deelbaar. Online-baas Laurens Verhagen van, van die kant legt het uit zometeen. Verdere mediaforum met Katrien Kel en Art Royakkers, nu het NOS-journaal Mark Visser. Goedemiddag, Willem Holleder, voorlopig vrij. Snowden praat met mensenrechtenorganisaties. Een schuld voormalig Ruward van Putten ziekenhuis, ruim 40 miljoen.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 Crimineel Willem Holleder is weer vrij. De rechtbank heeft zijn hechtenis geschorst. Vanochtend mocht hij de gevangenis verlaten. Justitiespecialist Robert Bas, even om het geheugen op te frissen... of voor mensen die het niet allemaal op de voet volgen. Waarom zat hij ook alweer vast? Nou, Willem Holleder is in mei aangehouden samen met een aantal andere verdachten. Het zou gaan om een criminele organisatie die zich bezig zou houden... onder andere met afpersen en witwassen. En dan moet je afdenken aan afpersen en witwassen... met name in het criminele milieu, klaarbelijkelijk. Uh, hij was uh, een van de medeverdachten. Hij was niet de hoofdverdachte. En uh, nou ja, uh, hij wordt dus zelf verdacht van de mishandeling, onder andere van... Uh, de baas, de president van de heel zeentjes in Amsterdam, meneer Huisman, en die zou die een klap hebben gegeven. Nou, en daarvoor zat hij vast. Daarvoor zat hij vast. Werd onlangs nog die hechtenis ook verlengd, maar nu heeft de rechtbank dus toch besloten om hem voorlopig vrij te laten. Ja, hij wordt geschorst, zoals dat zo mooi heet. Zijn, zijn hechtenis wordt geschorst. Dat betekent uh, dat hij nog wel verdachte blijft, maar dat hij zijn proces in, op vrije voeten mag afwachten, uh, dat betekent ook wel gewoon dat hij dadelijk wel terecht zal moeten staan. Dat wil het openbaar ministerie althans. Hij mag bijvoorbeeld niet op vakantie naar het buitenland? Nee, er zijn een aantal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 Nou, we hebben natuurlijk wel. We zien het beeld wel eens van hem. Hè? Dat hij op een scooter door, de, door het land een beetje heen rijdt. We weten waar hij is aangehouden. En dat, is een, nou, dat was een nou, niet al te mooie woning, zeg maar boven een garage in Haarlem. Dat zijn de plekken waar hij zich nu ophoudt. Uh, uh, op en dat kan ook bijna niet anders. Want hij heeft natuurlijk een financieel probleem. Het Openbaar Ministerie wil bijna 18 miljoen van hem plukken. Uh, zodra hij laat zien dat hij geld heeft, dat hij een ergens een huisje koopt, is hij het geld kwijt. Dus ja, hij leeft een beetje van giften en dergelijke van vrienden. En, en het is nou niet meer het, uh, luxe bestaan zeg maar, van de top dat leeft hij niet meer, maar we weten eigenlijk niet of hij het nou echt heeft en het inderdaad verbloemt. of dat hij gewoon echt helemaal blut is en echt op een houtje moet bijna. Nee, dat weten we niet, want het Openbaar Ministerie heeft de geld nog steeds niet te pakken. Maar één ding is wel zeker: hij kan het in ieder geval niet op uh, grote voet leven op dit moment. Dankjewel, Justitie-specialist Robert Bas. Gaan we naar s' werelds beroemdste klokkenluider Edward Snowden? Zal op eigen verzoek later vanmiddag praten met mensenrechtenorganisaties. Dat gebeurt op het vliegveld in Moskou, waar Snowden al weken zit. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Waarom wil Snowden zo graag met die organisaties praten? Uh, nou, ik denk dat hij, dat hij een eind wil maken aan alle speculaties. Een beetje ook aan de inpas uh, in de informatie over uh, ja, wat hij allemaal uh, ...kan gaan doen uh, vanuit zijn positie. Uh, in ieder geval heeft hij een mail laten rondgaan... ...een mail gestuurd aan verschillende uh, mensenrechtenorganisaties... ...ook parlementsleden in Rusland... Uh, ...ook de Ombudsman voor Mensenrechten in Rusland bijvoorbeeld. En daarin uh, zegt hij dat hij graag met, met al die mensen... Uh, ...of met die vertegenwoordigers wil praten... Uh, ...om een korte verklaring af te leggen... Uh, en tegelijk ook uh, uh, wil bediscussiëren uh, ja, wat hij verder zal of kan gaan doen. Heel kort gezegd, niemand weet dus precies wat de inhoud van het gesprek zal zijn. Maar dat zal dus uh, vanmiddag om uh, vijf uur Moskou-tijd, dus drie uur Nederlandse tijd, moeten plaatsvinden ergens op het vliegveld van Moskou. En om welke organisaties gaat het dan? Dat is een uitnodiging verstuurd onder meer naar Amnesty International, naar Human Rights Watch, uh, naar ook nog wat, wat lokale Russische mensenrechtengroepen. Uh, in ieder geval van Amnesty en ook van, van Human Rights Watch in Moskou weten we dat, uh, dat er mensen naartoe gaan. Uh, van Human Rights Watch uh, zei de vertegenwoordiger, dat, uh, dat ze niet zeker weten of het allemaal wel echt is. Het, het zou ook een, uh, een grap kunnen zijn uiteindelijk. Uh, omdat uh, er immers ook een, een Twitter account van Snowden bestaat die ook niet echt is. Niemand uh, weet het in deze omstandigheden. Uh, maar die gaat voor alle zekerheid. En er is inmiddels via het persbureau Interfax ook een bericht gekomen dat uh, een vertegenwoordiger van het vliegveld meet. ...en Moskou heeft bevestigd dat er inderdaad een ontmoeting daar zal plaatsvinden... ...en dat men ook uh, zal helpen om die ontmoeting te laten, uh, te laten plaatsvinden. Ja, wat moet allemaal plaatsvinden in die transitruimte dus, op dat vliegveld. Nou, dat is een beetje het, uh, ja, het grote vraagteken van hoe dat praktisch in zijn werk zal gaan. Uh, uh, in die mail van Snowden uh, staat dat, uh, dat, er een, uh, dat er iemand met een bordje waarop staat G9, uh, wat dat ook zal betekenen, uh, die staat in de in de arrival hall, in de aankomstruimte uh, van CRM uh, Daar moeten die mensen naartoe komen met die uitnodiging en hun, uh, hun paspoort. En dan gaan ze ergens naartoe. Maar of dat dan uh, aan de andere kant van de paspoortcontrole zal zijn, waarbij die mensen dus in feite de grens moeten oversteken. Of dat er ergens nog een andere optie is. Een soort ruimte, een tussenruimte misschien. Wie zal het zeggen? Dat weten we dus niet. Correspondent Geert Groot-Koerkamp.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 Inmiddels is een deel van de tanks weer in gebruik. Een meerderheid in de gemeenteraad eiste aanvankelijk sluiting van het bedrijf. Deze week maakte de directie van het Noorse moederbedrijf... en burgemeester Abutaleb nieuwe afspraken. Dat was voor de raad gisteren reden om het bedrijf het voordeel van de twijfel te geven. jou laat het incident door een externe partij onderzoeken. Nu is het de zaak om alle informatie die er is om die te verzamelen... Vervolgens zal er een gesprek plaatsvinden met alle betrokkenen die hierbij aanwezig zijn geweest om de feiten gewoon hard om de rij te krijgen. En ik hoop dan ook zeg maar, in de loop van deze dagen gewoon een antwoord te krijgen. En dan kan ik u zeggen dat we adequate maatregelen zullen nemen wat nodig is. Dit is het NOS Journaal, met Mark Visser. De schuld van het voormalige Ruart van Putten ziekenhuis in Spijkenisse... is opgelopen tot 42,5 miljoen euro. En dat is ruim 12 miljoen meer dan gedacht. Volgens de curatoren van het failliete ziekenhuis... had de instelling sinds 2008 last van een teruglopend marktaandeel. De sluiting van de afdeling cardiologie in 2012... betekende het einde voor het ziekenhuis. De Ruart van Putten ziekenhuis werd kort geleden overgenomen. De ruim 800 personeelsleden horen volgende week of ze hun baan houden. Als je maandag Amsterdam centraal uitloopt... dan zie je water op de plek waar tot vanochtend nog een immense bouwput was... ten behoeve van de aanleg van de nieuwe metrolijn. Tien jaar lang keek je tegen de hekken en beton aan... maar binnenkort dus varen er weer bootjes, zoals het hoort. Hoijte Detmar van de Noord-Zuidlijn legt uit. De plak beton waar ik nu op sta is het plafond van de metro... tegelijkertijd de bodem van de bouwput, maar over een paar dagen de bodem van een Amsterdamse gracht. Uh, ik zie dat uh, de mannen aanstal te maken om het, uh, om het gat te gaan maken... en het, uh, het eerste water er weer in te laten stromen. Ja. Ja, het zag eruit als een bijna plechtig gebaar dat hij zijn helm even afdeed. Ja, dat is op zich niet de bedoeling, natuurlijk dat hij op een boutenreis de helm afdoet, Maar dat komt omdat hij zijn, uh, zijn masker op moet doen... omdat hij gaat branden om het, uh, om het gat te maken. Met een thermische lans of zo? Ja, zoiets, denk ik. Ja. Ja tot maandag moet deze hele Kuip waar we nu voor staan, nou ik zeg maar een voetbalveld uh, groot en dan een metertje of uh, tien diep, die moet wel onder water staan uh, begin volgende week. En het gaat met een snelheid van ongeveer 200 kubieke meter water per uur? Ja, dat is, uh, dat is de bedoeling. Als straks uh, nou, niet alleen dit gat, maar er nog meerdere gaten zijn en ook de, de pompen omgedraaid worden, want normaal maal je een bouwkuip voortdurend droog, want het grondwater heeft natuurlijk de neiging om hoog te komen. Dus die pompen die draaien om, die, die helpen dan mee. En uiteindelijk gaat het dan met een snelheid van 200 kuub per uur naar binnen. Maar er moet ongeveer 15.000 kuub in, dus dat duurt wel even. Ja, toch nog redelijk behoedzaam. Ja, een gecontroleerd binnenlaten van het water betekent dat als er toch onverhoopt iets misgaat, dat verwacht je niet, maar het zou kunnen, dat je makkelijker kunt ingrijpen dan wanneer je het echt volop naar binnen laat stromen, laat ik het zo stellen. Het apparaat gaat aan. Ja, het apparaat gaat aan. Fonken vliegen eraf. Dat was hem. Het gat is open, ja. Dat moet wel als muziek in de oren klinken: stromend water. Ja, dat hoor je. Hè? Je bent schipper. Tien jaar kon er hier niet gevaren worden. Vanaf november kan het weer. Helemaal top. Ja? En uh, je hoeft ook op elkaar niet meer te wachten. Hè? Omdat je zo meteen ook. Uh, ja, je hebt twee doorgangen: stuurboord en bakboord. Dat is dan de bonus die je krijgt na tien jaar ongemak? Ja, het is ongemak, maar het wordt wel beter, toch? Met de metro? Ja. Of uh, wel een hoop geld gekost, maar... Maandag staat het hier weer helemaal vol. Ja, dat is mooi. Het duurt wel lang. Dat is niet verwacht. Nee. nee. Het nee. wordt geen tsunami. Een verslag van Roel Sport.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 Dus uh, vandaar ook ja, wel mijn, uh, mijn intentie om hem weer terug te krijgen. Het zou natuurlijk heel mooi zijn voor het en om, om een Tour terug te krijgen. En ik zou het uh, heel gaaf vinden om, ja, net als uh, die, jong, die jongetjes die, uh, die hun helden zien, zien rijden voor het geel, om dat uh, ook voor meisjes en uh, vrouwen te laten gelden. Maar misschien heeft het jou ook geïnspireerd vroeger, want ik zie nog die beelden voor me van uh, Gianni Longo en uh, Van Morsel op de Aup de West, die surplas. Ja, nou ja, goed, iedereen kent die beelden en, uh, en ook ik. Dus ik, ja, ik, ik weet hoe mooi het uh, kan zijn en hoe mooi die duels kunnen zijn. Dus dat heeft mij ook geïnspireerd, ja, zeker. En dit zou dus ook voor nieuw talent ook ja, weer mensen kunnen inspireren? Jonge kinderen? Ja, nou, dat denk ik, uh, dat denk ik zeker. En de Tour is natuurlijk een, uh, een enorm evenement. Het, uh, het, het grootste wielerevenement uh, ja, van de wereld. En ik denk... Ja, ik denk dat wij daar een hele mooie bijdrage kunnen leveren aan het spektakel. En het zou voor ons heel goed zijn om ons op die manier uh, te kunnen laten zien. En moet het dan ook hetzelfde parcours worden als bij de mannen? Ja, nou dat is wel de inzet om gewoon echt drie weken lang uh, ongeveer hetzelfde parcours te rijden. En nou zitten we volgens de Internationale Wielenbond aan een aantal uh, regels uh, geïmiteerd qua afstand, 140 kilometer...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 Nou ja, goed. Dat, dat is, het, is het volgende, maar het is voor elke wielrenster wel een droom om een uh, grote tour te rijden. En we zijn net uh, uit het Giro d'Italia, dus uh, die hebben we gereden en dat is een prachtige wedstrijd. En die leest ook echt in Italië. Maar dus de volgende die, stap zou, zou toch echt wel de tour de France die zijn. Die tour hoort erbij. Dankjewel, Marianne Vos en succes met de petitie. Hartelijk dank. Verkeersinformatie. John Bakker bij de AWB. Met files op de A2 van Eindhoven naar België bij knooppunt Europaplein. Daar is werkzaamheden aan de gang, 6 kilometer. 7 kilometer op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt plein 7 kilometer. De oorzaak is file op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland... bij knooppunt plein 2 kilometer na een ongeluk. Maar inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij. En op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout drie kilometer. Dankjewel, John. Nog één keer de hoofdpunten. Willem Holleder is voorlopig vrij. Hij moet zich wel aan strenge voorwaarden houden. Snowden praat met mensenrechtenorganisaties over zijn situatie in Moskou. En de schuld van het voormalig ruwaard van Putten ziekenhuis is ruim 40 miljoen. Dat is over het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Goedemiddag allemaal, oud-correspondent Paul Snijder reageert... zometeen op het plan van de Europese Commissie... om miljoenen euro's uit te trekken voor een eigen nieuwsservice. In het mediaforum columnist en presentator Katrien Kel en AVRO-presentator Arthur Royakkers. Het gaat onder meer over de markt. Veel kritiek de afgelopen maanden op Smeets. Maar gisteravond was er veel waardering en lof... voor de uitzending van de avondetappe. Oud-wielrenner Rob Harmeling maakte indruk... door Smeets een cadeautje en een levensles te geven. Die rotdoping moet weg. Journalisten, doe dat... Ga er wel één tegen mee om. Ga niet aan, aan, aan Gezing en die mannen gevraagd wat voor pillertje heb je geslikt. Maar blijf het wel netjes volgen. Blijf geloven in een mooie wereld, maat. De ontknoping van de Nationale Nieuwsquiz. Topscore is nog altijd 144. En de laatste die daar wat aan kan veranderen is Johan Lokken. En die komt uit Hoofddorp. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. De laatste tijd waarschuwen media ons dat we niet moeten denken dat nieuws altijd maar gratis blijft. Voor sommige online kranten moet je al betalen, maar de Volkskrant gaat juist tegen die trend in. Er komt over een paar maanden een vernieuwde website en daarmee kunnen de abonnees alle inhoud delen via de sociale media. Dus niet-abonnees mogen dan ook volledige nieuwsartikelen uit de krant lezen. Laurens van Hagen, van Hagen, goedemiddag. Goedemiddag. Van de persgroep, verantwoordelijk voor de online activiteiten van de Volkskrant, dat is toch wel een opvallende keuze. Uh, ja, volgens mij wel. Tenminste, als ik de reacties ook zo bel, dan is iedereen wel blij verrast dat we dit doen. Waarom? Uh, waarom we dit gaan doen? Ja. Uh, nou ja, het gaat ook samen. Het is nog niet dat we nu in één keer de hele krant uh, gratis gaan aanbieden. Want dat zou ook helemaal niet logisch zijn. Nieuws blijft trouwens wel gewoon gratis hoor, denk ik. Uh, maar uh, ons idee is van, uh, dat de lezers die de krant lezen de, eigenlijk de beste ambassadeur zijn. Dus als zij iets aanraden aan anderen, dan moet je daar niet een, gelijk een muur voor zetten. Maar dan uh, moet je dat mogelijk maken dat anderen daarmee kennis kunnen maken. En uh, dus met andere woorden, als, als nieuws, krantartikelen via... ...straks via Facebook en Twitter gedeeld gaan worden... ...dan uh, willen we het ook mogelijk maken voor niet abonnees ...om dat heel makkelijk te kunnen lezen. Maar je zei net nadrukkelijk niet alles wordt vrijgegeven. Wel alles. Dus, dus uh, elk artikel kan gedeeld gaan worden... ...wat nu nog niet het geval is. Uh, maar het is natuurlijk niet vervolgens zo dat je... Uh, ...daarna ook alle andere artikelen ook kan lezen. Dus het gaat echt om dat één artikel wat gedeeld kan worden... En uh, wil je echt de hele krant lezen, ja, dan zul je toch moeten registreren... of een maand abonnement nemen of een week. Of... En voor abonnees is natuurlijk sowieso wel alles vrij toegankelijk. Ja. Maar goed, al die, al, al die artikelen bij elkaar is dan toch bijna de halve krant? Ja, als je heel veel uh, moeite zou doen, dan zou je op die manier... Bij elkaar kunnen We zijn nog wel aan het bekijken of, of je daar wel een limiet op uh, moet zetten. Dus dat, dat, dat je. Uh, delen is natuurlijk onbeperkt. Je kan alles delen. Maar als je als niet-abonnee. Nou ja, misschien uh, meer dan tien van dat soort artikelen leest. Uh, krijg je wellicht wel een mededeling van. Nou, nu is het altijd. Uh, dat, je, dat je iets gaat doen in, ja. uh, als registratie. oké, okay, oké. Okay. Maar dat, dan is het toch niet helemaal uh, vrij en open en alles. In, in april zei je trouwens nog. de tijd is rijp voor betalen voor online content. Ja. Nou ja, dat gaan we dus ook precies doen. En uh, dus, dat gaan we met de nieuwe site doen. Uh, dat wordt dan, uh, nou, wat we nu doen, is gratis nieuws. Dat blijft. Alleen het vervelende nu is dat de, de krant die, uh, die staat niet online staat. Ja, Hooguit enkele stukjes per dag. Maar als, uh, wat je nu vaak ziet op zaterdag, zien mensen interessante stukken. Die willen dat toch over hebben op Twitter, nou dan, dan wordt er een fotootje gemaakt van dat artikel... en dan gaan mensen daarover hebben. Nou, dat, dat is behoorlijk optimaal. Uh, dus wij gaan het wel mogelijk maken dat al die artikelen gedeeld gaan worden. Alleen de, de langere en de verdiepende uh, artikelen... die gaan natuurlijk niet gratis uh, aangeboden worden. Uh, maar op het moment dat ze worden gedeeld... Dan, dan, uh, uh, dat willen we wel zo makkelijk mogelijk maken. Dus dat zoveel mogelijk mensen met die artikelen in aanraking komen. Ja, er zitten nog meer kranten bij de persgroep. AD en Trouw geldt het daar ook voor? Uh, nou, we beginnen met de Volkshand. Uh, die gaan dat als eerste doen. En het ligt wel voor de hand dat, dat uh, als, mocht het succesvol zijn, dat er in ieder geval onderdelen daarvan ook uh, worden gebruikt. In ieder geval, uh, waarom het ook nog een tijdje duurt voordat het is, uh, moet nog allemaal gebouwd worden. En aan de achterkant uh, zal het ook geschikt zijn voor uh, de andere titels van de persgroep. Goed zo. Dank voor de uitleg. Laurens van Hagen, hij is van de persgroep. De openingswedstrijd van het Nederlands vrouwenvoetbalelftal bij het Europees Kampioenschap heeft gisteravond 770.000 kijkers getrokken. Daarmee komt de wedstrijd op de twaalfde plaats van best bekeken programma's van gisteravond. De Oranje Leeuwinnen speelden trouwens doelpuntluisloos gelijk tegen Duitsland. Het programma De Crowdfunders van Priscilla Verwoerd heeft de kijkerspitch van BNN voor het TV-lab 2013 gewonnen. In augustus worden op Nederland 3 elk jaar nieuwe programma's uitgezonden om te testen of ze aanslaan bij de kijker. BNN stuurt altijd één programma in dat bedacht is door het publiek. En vervolgens kan er via internet worden gestemd op de programma-ideeën. Het programma Crowdfunders is een programma voor uh, ambitieuze, jonge mensen met veel dromen en plannen. En voor het programma is al een heuse promo gemaakt. Ik wil graag een veganistisch cateringbedrijf beginnen. Ik ga voor een Noordpool naar de Zuidpalfietsen. Voor het goede doel. Wij willen graag radio maken voor en door jongeren. Ik ben bezig met een app waarbij je kan zien waar het goedkoopste bier bij jou in de buurt is. Voor al deze doelen en dromen is uiteraard geld nodig. En dat hebben veel in deze tijd niet. Door het publiek te vragen om financieel mee te helpen, proberen de ondernemers hun droom te verwezenlijken. Of is er ook bekend geworden wie dat tv-lab gaat presenteren? Dat is Jelte Sondij geworden, die u waarschijnlijk kent als Jakhals in De Wereld Draait Door. Dat kent u misschien nog, de hit uit 1991, Roodkapje van Pater Moeskroen. Het NCV Radio 2-programma Knop Kranenberg heeft de band gevraagd... om een nieuwe versie te schrijven vanwege de vondst van de wolf... die al een paar dagen in het nieuws is. Bart Swets is een van de zangers van Pater Moeskroen. Hij legt alvast even uit wat we kunnen verwachten. De wolf is natuurlijk meer in Nederland en is op zoek naar iets. Dus we dachten, we gaan die wolf... Uh... Uh, de hoofdrol laten spelen in plaats van rood kapje zeg maar, dus dat is het, vooral, dat is het verschil met het, met, het oude, met het oude, nummer zeg maar. De wolf die uh, wordt ontleed natuurlijk, hè, die ligt in zo'n laboratorium en um, in het laatste couplet wordt het, gaan we de dader bekendmaken zeg maar, wie, wie het uiteindelijk gedaan heeft. Dus wij weten als Patroonskoen zijn, wie er achter wie er achter zit. Katrien, als je wil luisteren straks in Knop het <laughs> de teken Live op met deze nieuwe versie dus van rood kapje. Ik kan niet wachten. De Europese Commissie stelt miljoenen euro's beschikbaar voor een eigen nieuwsservice... compleet met journalisten, webdesigners en onderzoeksjournalisten. Dat is hard nodig, vindt de Commissie, want de verslaggeving over Brussel is nu vaak schaars... en mist elke breder Europees perspectief, volgens de Europese Commissie dus. Paul Snijder is oud-NOS-correspondent en volgt de Europese Unie nog altijd op de voet. Paul, goedemiddag. Goedemiddag. Klopt het beeld dat de Commissie schetst van verslaggeving over Europa? Nou, de Europese berichtgeving kan natuurlijk altijd beter. Inderdaad is het bij sommige media een beetje hap, snap en mist inderdaad de context. Uh, dat heeft alles te maken dat Brussel nog steeds niet echt geliefd is op redacties. En daardoor uh, het moeilijk is om je berichten door te krijgen. Maar de oplossing is natuurlijk niet dat degene die uh, in het middelpunt van het nieuw staat... zelf die nieuwsservice gaat verzorgen. Dat is dus de staatsomroep ten top, naar mijn smaak. Ja, uh, want uh, ja, dan, dan uh, kan je toch eigenlijk wel uh, op zeggen dat er weinig kritische verhalen komen. Uit die koker. Nou ja, ze, ze zeggen dat het een onafhankelijke nieuwsservice uh, wordt en dat ze neutrale berichtgeving zullen gaan verzorgen. Maar ja, dan kan je natuurlijk op je vingers uittellen dat het niet zo zal zijn. Er is iemand die ook al zei van ja, degene die je, be die je betaalt, daar bijt je de vingers niet vanaf. Dus dat al die journalisten die daar komen te zitten. weten dondersgoed dat ze niet uh, Barroso aan de schandpaal kunnen nagelen op zo'n site. En dat is een beetje idioten eraan. Er wordt 3,2 miljoen euro voor uitgetrokken om een uh, online site te ontwikkelen waar je dan berichten op kan zien, maar ook blogs en. Uh, live mee kan kijken met events. Ja, dat is allemaal mooi, mooi en aardig. Maar dat is dan weer een, een, een medium gemaakt door de commissie... over zichzelf voor mensen waarschijnlijk die het allemaal al weten. Dus het heeft ook de doelgroep die ze proberen te bereiken... bereik je daar ook helemaal niet mee. Dus buiten dat het gewoon niet kritisch zal zijn... is het ook een initiatief waarvan je denkt van... ja, daar word je niet wijzer van. Want de bedoeling is dat gewone mensen, gewone mensen, iedereen... Jan, uh, Jan met pet, noem ze maar allemaal hoe je, het, hoe je het ook wilt noemen... die moeten daar dan eigenlijk op gaan kijken... Ja, maar ja, dat kan je echt, echt wel schudden. Als je, als je weet hoeveel sites er al niet zijn over Europa... ga dat maar eens koekelen. Dan zie je dat dat gewoon per land zijn er sites. Van de instellingen hebben sites. De commissie zelf heeft een uitgebreide site. Met filmpjes erop, met live schakelingen erop. Dus het bestaat allemaal wel. Het is gewoon een meer om te zoeken. Maar je wil niet aan de hand van de commissie door Europa genomen worden. Je wil aan de hand van een onafhankelijke, betrouwbare journalistieke organisatie... geïnformeerd worden over Europa. Dus als ze dat geld beschikbaar stelden... bijvoorbeeld aan een, aan een mediaraad die dan zelf concludeert van welke uh, initiatieven in Europa verdienen ondersteuning. Er zijn uh, sites zoals EU Observer... die, die uh, nog maar net de, de touwtjes aan elkaar weten knopen. Ja, die, die, die, die werken op onafhankelijke basis. En die kunnen ja, inderdaad kritisch berichten over Europa... wat ze zo graag willen. Maar je kan aannemen dat het woord staat er ook... met zoveel woorden in hun voorstel. Of het is geen voorstel meer... want ze hebben nu wezen al de, de inschrijving... voor de deelnemers uitgeschreven... dat ze het nieuws willen filteren. Nou, als ik één woord heel eng vind... Ja. dan is het wel het filteren van het nieuws. Ja, Brussel... Uh, uh, uh, ja, wordt steeds belangrijker. Uh, uh, t, t, t, je, dus je zou denken, ja, de, de normale media zouden daar wat meer aandacht aan moeten besteden. Jij zegt dat is nog steeds uh, minimaal. Het gaat over incidentjes vaak. Hoe kan het dan toch dat de, de Europese Unie het dan niet over het voetlicht krijgt? Nou ja, ik zeg niet dat het minimaal is. Ik bedoel, het is zeker beter geworden. Uh, Europees nieuws uh, ja, draait altijd goed als er conflict is, als er strijd is... als er tegenstellingen zijn, uh, als er een crisis is. En we, natuurlijk een, uh, we zitten nog steeds midden in een financieel-economische crisis... waarin Europa een hele grote rol speelt. En dat heeft er zeker toe geleid dat uh, de berichtgeving over Europa... Uh, veel omvangrijker is dan zeg maar, in, in, de, in de voorbije tien jaar. Dat is, dat is zonder meer een feit. Maar wat je gewoon inderdaad mist... en dat heeft heeft de Europese Commissie wel gelijk in... is de context waarin dingen gebeuren. Dat, dat er instellingen zijn, drie instellingen zijn... die met z'n drieën proberen Europa koers te geven. En dat een beetje over het voeg te krijgen... dat is nog steeds heel erg moeilijk. We pakken het op als het een, ja, een, een alarmerend bericht is... en denken van nou, dan hebben we het weer gekufferd. Maar meestal ligt het ingewikkelder. En Europa werkt niet zo snel, is een, een, een traag instituut... omdat ze voorzichtig willen opereren. Ja, en dat voorzichtige proces is heel moeilijk... om dat goed in beeld te brengen... en goed, goed in woorden uit te drukken... Ja, maar goed, die eigen nieuwsservice zal er in ieder geval niet aan bijdragen, zeg jij ook. Nou ja, het is weer zo'n site waar je op kan klikken. En, en mensen die hier in, in Brussel mee bezig zijn... die zullen waarschijnlijk erop kijken van wat denkt de commissie hiervan. Want daar kan je die site dan voor aanklikken... om te, om, om, zeg maar, te horen wat de, wat de spin van de commissie is. En ja, je kan weer live meekijken met persconferentie en dat soort zaken. Maar dat kan ook op allerlei andere sites. Dus ik, ik geloof niet dat dit, dit echt een toevoeging is. Het is gewoon ja, een, een, een, een beetje een stokpaadje van de Europese commissie... om zichzelf nog beter in de verf te zetten. Terwijl ja, dat eigenlijk aan, aan onafhankelijke moet worden toevertrouwd. Paul Snijder vanuit Brussel, dankjewel. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. En daarin deze hele week al radio helden. De aanleiding is het pensioen van Peter van Brugge. En vandaag staat Alfred Lagarde centraal. Beter bekend als Big L. Zijn stem is ook bij de wat jongere generaties wel bekend. Want hij zat ook in Sesamstraat en Seabird. En uiteraard omdat hij de stem was van Veronica. Maar hij was op de eerste plaats een DJ die programma's maakte als Radio Romantica en Countdown Café. En we hebben nu een fragment gepakt uit zijn hardrockprogramma voor de Vara Betonuur. Dat af en toe ook live werd uitgezonden vanuit jeugdhonken door heel Nederland. Oh, ja, wat maakt die man dat he? Foghat Life! I just wanna make love to you! Ja, ik nog even 50 minuten wachten. Kom dan! Hallo Herman! Hallo Herman! Ben je daar? Ja, ik ben hier! Herman! Ja. Herman Roetgerink, ja, klopt Saasveld. dat, uit Saasveld. Wat ligt Saasveld, Herman? Saasveld, dat ligt in uh, Twente. Nou, je moet iets harder praten want het is zo druk, ik hoor bijna niks. Saasveld ligt in Twente. Uh, oh, in Twente? Ja. Zullen we dan van u af aan uh, Turkus praten? Ja, oh ja, dat wou ik doen. Oké. Okay. Zeg, uh, uh, Herman, wat doe je, hoe oud ben je? Ik, uh, ik ben 18 jaar. 18 jaar? Ja. En, en wat doe je? Ik ga nog naar de school. De school? Welke school? De Meao. De mea in welke richting wil je laten roepen? De administratieve kaart. Ha? De administratieve kaart. Wat zei de? De administratieve kaart. Oh, de administratieve kaart. Oh ja. <laughs> zeg helemaal. Ja? Uh, Beginbovenwarsmiddel, uh, beton op rij. Goed. Nou, op rij is dit dan uit met Sima Baby Jai. Zie maar Baby Jive van uh, Wizard. En uh, dat Fockhead ooit nog eens op Radio 1 gedraaid zou worden. Ongelooflijk, klein stukje weliswaar. Alfred Lagarde, hij overleed in 1998 aan een hersenbloeding. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Katrien Kel, columnist en presentatrice. En Art Royakkers is presentator bij de AVRO. Hartelijk welkom allebei. Artike artikelen dus van de Volksstand achter de betaalmuur... Eh, oorspronkelijk die kunnen binnenkort door abonnees... gewoon gratis gedeeld worden via sociale media. We hebben het eh, Laurens van Hagen net horen uitleggen. Goed idee, Katrien? Nou ja, als het gewoon tussen vrienden is, dan natuurlijk wel. Maar als het, uh, laat maar zeggen, tussen journalisten is... en uh, voor andere doelen... ja, dan ben je dus je eigen graf aan het graven als krant, lijkt mij... Want hij zegt, uh, eigenlijk zijn de lezers de beste ambassadeurs. Dus als jij een leuk artikel daar vindt, dan zeg je dat tegen mij als vriend. Mm -hmm. En Uiteraard dan ga ik die, jou, ga die, die krant misschien ook lezen. Ja, nou dat laatste gebeurt alleen niet, denk ik. Want vervolgens als ik een leuk artikel heb, dan zet ik dat dus op mijn Twitter of Facebook. En dan kan jij dat dus via mij lezen. Dus ik word met andere woorden, jouw oog binnen de Volkskrant. Dus jij dan een abonnement met parol parool neemt, dan kunnen elkaar zo helpen. Ja, en zo gaan die kranten dus eigenlijk allemaal dan naar. Uh... Nou, je ziet dat dit de zoektocht is van kranten naar een manier om met een jonge publiek toch nog contact te houden. En dat gebeurt dan eerst door betaalmuren op te werpen of toch weer niet. En, en, en nu weer dat je met elkaar kan delen. Ten dappere de pogingen om mensen toch bij die krant betrokken te houden. Maar ik merk het al in mijn omgeving. Ik ben echt niet meer de jongste. Ik word het aangekeken als een oude man die pijprokend een krant leest. omdat ik een abonnement heb. Ja, absoluut. Weet jij, Over, waar lees jij kranten digitaal dan? Nou, ik zou je vertellen: ik had eerst de NRC digitaal. Maar ik vond het zo. -So ik heb hem gewoon weer een krant genomen. Want ik, elke keer dan zept het allemaal weg. En nou, ik vind het onrustig. Dus ik dacht, ik ga lekker weer gewoon naar mijn oude krant terug. Maar ik ben bang dat over vijf jaar er niet zoveel kranten meer zijn. Hart. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het nog wel iets langer is dan vijf jaar om hier te zijn. Maar ik merk het wel dus aan mensen om me heen en jongere mensen om me heen. die lezen een gratis krant. en gaan er vanuit dat kranten gratis zijn. Het hele idee dat je moet betalen voor artikelen. wordt door veel mensen als achterhaald gezien. Maar ik snap het idee wel dat je delen makkelijker moet maken. Want het is nu ook wel een geklungel. Op, op zaterdag en op zondagochtend worden dan de columns uit de NRC. en de Volkskrant met elkaar gedeeld. Ik zie dan soms screenshots voorbij komen van mensen. die nog een iPhone hebben van vijf jaar geleden. Dus ja. het is echt niet te lezen. Dus ja. dat je het nu wat makkelijker maakt, het is wel een service. Ja. Goed zo, dat is dat. Uh, Zometeen andere zaken uit de media. Bijvoorbeeld de, die wolf gaan we het over hebben. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Nationaal Mark Visser. Tegen een oppasmoeder uit Utrecht is drie jaar cel geëist... waarvan zes maanden voorwaardelijk. De vrouw van 40 wordt verdacht van poging tot doodslag op een baby... en de mishandeling van drie andere zeer jonge kinderen. En ook wordt er een beroepsverbod van tien jaar geëist. Volgens OM is bewezen dat de kinderen letsel hebben opgelopen... toen ze bij de oppas waren. Voormalig Ruward van Putten spijkenissen, heeft een veel hogere schuld dan eerder werd aangenomen, 42 miljoen euro, dat is 12 miljoen meer dan gedacht. Volgens de curatoren had het failliete ziekenhuis sinds 2008 last van een teruglopend marktaandeel. Ruward van Putten ziekenhuis werd eind vorige maand overgenomen.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 De werkloosheid onder hoogopgeleide vrouwen is de laatste jaren... maar met een half procent toegenomen tot ruim 3,5 procent. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AWB Verkeersinformatie, John Bakker. Met de files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Bunschoten 6 kilometer. Ook 6 kilometer bij de werkzaamheden op de A2 van Eindhoven... naar Maastricht bij knooppunt Europaplein. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht, 5 kilometer... Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum, tussen Lunette en Nieuwegein, 5 kilometer. Daar is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. De rechterrijstrook is daar afgesloten. En op de A27 vanuit Gorkum naar Breda, bij knoop het sint 3 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. In het mediaforum met Katrien Kel en Art Rooijakkers. We kunnen er al een paar dagen niet omheen. Het nieuws van De Wolf volgens sommigen het ultieme nieuws en volgens anderen juist echt nieuws... omdat het een interessant verschijnsel is... als uh, na 150 jaar weer een wolf in ons land gesignaleerd wordt. En om het allemaal nog ingewikkelder te maken... zei Fauna bij heer Flevoland gisteren... dat het zo goed als zeker is dat die, die dode wolf... daarvoor de grap is neergelegd. Dus uh, dat het gewoon helemaal niet uh, het verhaal is... van dat de wolf terug is in Nederland. Um, Art Royerker, smul jij van dit nieuws? Ja, absoluut. Ik vind het uh, fantastisch om te volgen. Vooral om de mechaniek erachter te zien. Hoe de nieuwscyclus elke dag weer een beetje verlengd wordt... door een ander bericht... En vol Volgens mij past het ook in de mooie traditie... dat in de week nadat de Kamer met het recess gaat... er een dier wordt gespot in Nederland. Vorig jaar was het een puma, volgens mij. Ja. Hebben we hebben wel eens slangen gehad. Nou, nu zijn we bij de wolven aangekomen. Ja. Volg jij het wolf nieuws? Nou ja, ik vind het natuurlijk uh, echt nieuws. Ik moet er wel om lachen. Maar ik heb vanmorgen dus op de radio gehoord... dat in dezelfde straat waar de wolf gevonden is... dit keer een paar jaar geleden een zeehond was neergelegd. Dus ik ben toch bang dat wij met een dat grap zag. te doen hebben. Ja. En die komen ook al heel lang niet meer in de Flevol-podden voor die zeehonden. <laughs> nee. Maar uh, heb je gisteravond knevel van den Brink, er dus zat ja. een deskundige en die zei, die bever in die maag, dat zegt dan helemaal niks. Maar goed, ik bedoel, het is natuurlijk te gek voor woorden dat iedereen zich daarmee bezighoudt. De wereld staat in brand en wij maken ons druk over een bever in een wolvenmaag. Hou eens ja. op, zeg. Maar jij vindt dat we dat nieuws niet moeten laten liggen, hoe dan ook? Nou, het past in een traditie van uh, uh, komkommernieuws. Dat laten we duidelijk zijn, het gaat inderdaad nergens over natuurlijk. Maar ik kan, er, ik kan er eigenlijk geen genoeg van krijgen, van dit soort berichten die in de zomer in één keer tot grote proporties worden opgeblazen. Het wordt ineens een enorme teleurstelling als er volgend jaar niet een beest gevonden is. Nee, ja, ja, ik dan weet is iedereen echt van slag. Ja. Dan gaat het over, waarom is er dit jaar geen beest gevonden? Nou, we hadden sowieso veel beesten in het nieuws deze week. Want je had ook nog die, dat verhaal van die tijgers... die die mensen in die boom hielden daar ja, in de En Indonesia. die knoflookpadden hebben we ook nog gehad. Ook nog. Dat is weer een hele andere gehad. Een man die zich verstopt in festivaltoiletten. Dat is ook wel op heel veel plekken plek Maar dat heeft nog niks met dieren te maken. Nee, niet met dieren, oh. maar wel met nieuws. Want dat wordt dan in één keer groots opgeblazen. Vergeet ja. vooral niet de Deze kwestie vond ik eigenlijk wel. Dat er uh, oneenigheid is tot in de Tweede Kamer over de wolf. Ja. VVD en P ja, ja, van de A, onze minderheidscoalitie. is iets over het niveau van de Nederlandse politiek, hè? Ja, nou ja, maar het zijn afschiet maar afschiet of niet, komt. dat is de discussie. Hè? Ja, nee, de VVD nee. zegt, schiet maar af, want die, die beesten bedreigen alles. En de PvdA zegt, nee, als die wolf terug is, dan moeten we daar uh, ruim banen. Ja, ja. nou, Ik vind het fantastisch dat onze Kamerleden zich daar druk over kunnen maken. Het kabinet, dat valt op de wolf misschien. Wie weet, ja. Dat ja, ja, ja. ja, ja. zal toch niet ja. gebeuren. Ja. Uh, maar nog even, die meneer die gisteravond, die, die was ook in eerste instantie erbij betrokken. Die heeft ja. dat beest ook helemaal ontleed. Ja. En die, ik vond dat hij een heel helder verhaal ja. had. Ja, zeker. Hij nou, zei, zo zo'n bever zou in principe best kunnen als het dus echt zo is. Maar het lijkt mij en geweldig als jij die wolf hebt neergelegd, hè? als grap. Wat heb je dan een toptijd, zeg. Iedereen stinkt erin. Het is echt geweldig. Ja, nou, ik hoop dat diegene zich dan nog even een keer meldt. Want het zou toch wel leuk zijn. Ja. Maar dan aan het eind van de zomer. Dat ja, we dan ja, even... ja, ja, ik hoop wel dat we nog een week mee bezig kunnen ja, houden. Maar gelukkig is er nu Pater moes die er dus een lied ja, ja. over gaat maken. Dus we kunnen weer een dag door. En hoe mee. is het eigenlijk met de zeven geitjes? Daar hoor je helemaal ja. niks over. Precies. Het gaat alleen maar over die wolf. <laughs> uh, dan Paul Snijder, die hoorden we net. De oude nos correspondent voor Europa. Het ging over die nieuwe nieuwsdienst die de Europese Commissie gaat optuigen. Die komt er omdat de de Europese Commissie vindt dat er te schaas en te negatief over Europa wordt bericht. Uh, Art, een, een goed idee om die nieuwsdienst op te zetten... vanuit uh, dat perspectief van de commissie gezien? Nee, nee dat lijkt me niet. Nee. Het is volgens mij, zoals Paul uh, Snijder zelf ook al zei... de hoofdrolspeler in het nieuws gaat dan een nieuwsrubriek opzetten... die over zichzelf gaat. Het kan nooit tot iets goeds leiden. Volgens mij bereidt dat het leger van woordvoerders... Uh, imagodeskundigen en andere mensen die zich rondom de Europese Commissie... en Europese parlementsleden ophouden, uh, alleen maar uit. En ik weet niet of dat een effect is dat ze... Zelf willen hebben hiermee. Mm. Wat vind jij? 3,2 miljoen voor het opzetten van een website. Nou, sorry hoor. Ongehoord. Ik bedoel, een echte goede website heb je toch al gauw voor een ton. En uh, waar, waar gaat die rest van het geld dan weer heen? Dat is allemaal ons geld. Hou ze op. Ja. Ik snap dus de frustratie goed idee. wel overigens. Dat zij ja, denken, ik wil zeker. beter in het nieuws komen. Ja, want maar als ze de... in het nieuws komen, dan is het meestal laatst... Had, Pound had dan weer een, een reportage over gemaakt. Over die mensen, uh, over die, die, mensen die, die daar komen die Het is van ja. Dickhout zaagt mijn planken, maar ja. wel goede planken in dit geval. Er zijn dan mensen die komen intekenen, ja, parlementsleden. Ja, Strijken wel hun geld zijn. op, maar die komen dan aan ja. uh, het eind van de dag even snel. Ja, maar snel, dat soort reportages ja. zie je niet op die website. Hoor. Nee, die dat... zullen niet. Maar ik snap <laughs> dus de behoefte wel om dan een plek te hebben waar je je verhaal kwijt kan. Maar precies. ik weet niet of dit de methode is. Maar dat moeten ze op een andere manier doen, denk ik. Ik denk dat ze gewoon veel meer een aantal journalisten aan zich moeten binden. En gewoon zorgen dat er ook een beetje wat positieve nieuws. Kom, want het is inderdaad al diep treurig hoor. wat er bericht wordt over de Europese gemeenschap. In feite is Nelly Smit-Kroes de enige. die. of Nelly Kroes moet ik zeggen. Die, die echt altijd aardige verhalen over Europa schrijft. in het FD. Maar verder, ja. ja. Het is allemaal vrij negatief. Maar ze hebben een imagoprobleem duidelijk ja. in Brussel. Maar dat moet je dus anders oplossen dan een uh, eigen... Want uh... ja. je hebt een tijd op, bij NOVA natuurlijk gewerkt ook. Want dat is het, wat, wat Paul Sneijden ook zegt. Het is wel verbeterd, de verslaggeving over Europa. Maar ja. uh, vroeger ja, ik weet, was het, het helemaal Zelfs niks. in die dagen, en dit is dus in, bij een programma... dat inmiddels al ter zielig gegaan is. Maar zelfs daar werd toen gesproken over de, de wens vanuit Europa... dat er naast in Den Haag vandaag een Brussel of straats, uh, Straatsburg vandaag zou moeten komen. Waarbij je dus Europese zaken zou kunnen bespreken... Ook dat is er niet doorgekomen. Nou, gelukkig zijn er nu dan websites die je opzetten. Ik zou wel een beter opzetten. idee vinden dan een website. Want er zijn er al 10.000. Dus, uh, ja, ja, ja, maar dat is er ook niet gekomen. Omdat, wat Paul ook beschreef, de, de processen zo uh, langzaam en voorzichtig gaan. Dat het, het daarmee niet per se interessant is voor een dagelijkse... Uh, speciale rubriek rondom wat er gebeurt. Aan de Europa. ene kant is het gevoel blijkbaar dat het ver van, van ons bed is. Tegelijkertijd wordt daar heel veel voor ons be besloten. Ja, en dat weten we eigenlijk soms veel te laat. Dus we kunnen daar ook helemaal niet adequaat op reageren. En wat dat betreft zou die berichtgeving wel beter kunnen. Ja. Zodat we ook eerder kunnen zeggen nou, daar hebben we geen zin in. Maar is dat dan ook een verwijt aan, aan de, de huidige serieuze media? Die daar dan blijkbaar toch niet in slagen om ja, dat duidelijk, uh, duidelijk te Europa maken. Europa zit echt in het ver verdomme hoekje. Dat zei Paul Snijder trouwens ook al. Brussel is niet geliefd zei hij. Nou, dat vind ik uh, zacht uitgedrukt. Ik denk dat heel de veel journalisten er helemaal geen zin in hebben om erover te berichten. Maar is het ook niet zo dat Europa, kijk dat was tien jaar geleden, deed iedereen de lach over, want toen maakte zij zich druk om de kromming van de banaan of de komkommer. En tegenwoordig gaat het wel echt over iets in Europa ja. en is er wel veel meer berichtgeving over dan een aantal jaren geleden. En dat dat dan komt door een crisis... Nou ja, dat is dan zo, maar er is in ieder geval veel aandacht het is voor Dat is altijd dat dat negatief. Je leest behalve bij Nelly lees je nooit eens iets. Een leuk verhaal over Europa. Van dat, dat we er toch iets aan hebben. Ik hoorde van de week: iemand die had uh, een biogasfabriek in Nederland. En die zei: Nou, als Europa er niet was, dan konden wij niet functioneren. Hé, hey, waar hoorde je dat? Uh, bij jullie? Ja, dat hoorde ik bij ja, jullie. Ja, natuurlijk ja. ja, ben een zo'n trouwe luister. Iemand die ging in Letland uh, ja En die zei, die zei ja, dat, dat komt allemaal door Europa ja. natuurlijk. En dat toen ik dacht dat ik, het is dus toch raar dat je dan van zo'n ondernemer... eens een keer iets positiefs hoort, weet je wel? En eigenlijk nooit... Dus het is maar goed dat die site er komt. Dan kunnen dit soort verhalen wel <lacht> uitgebreid opkomen. Nou, dat weet ik miljoen. ook weer niet. Ja, maar goed, je ziet wel het sentiment ook aan allerlei borreltafels. Iedereen is heel erg te mopperen altijd ja, op dat Europa. Zijn, mm -hmm. Ja, we moeten de gulden terughouden ze op, zeg. Nou... Ja. Maar ja, ik weet niet of dan zo'n eigen nieuwsdienst... die toch wat doet denken aan uh, een propagandadienst vooral... dat dat, ja. dat gaat oplossen. Ja. Want het is vermoedelijk inderdaad zo... dat vooral mensen die toch al geïnteresseerd zijn... in wat er gebeurt in Europa zo'n site gaan opzoeken. En dat het niet echt een alternatief wordt... voor alle andere nee. sites die uh, wel worden bezocht. Met de Tour de France is ook Mart Smeets weer iedere avond op tv te zien. De Mart heeft nogal wat kritiek over zich heen gekregen de afgelopen tijd... maar volgens veel twitteraars was de uitzending van de avondetappe van gisteravond... toch weer een pareltje. Oudwielrenner Rob Harmeling vertelde dat de dopingonthullingen... rondom de wielersport hem in de winter wel een behoorlijke klap hebben gegeven. Ik denk, waar heeft die sport waar ik alles aan te danken heb? Nou, vanaf een jochie van zeven jaar ben ik op een jongetje die geen zelfvertrouwen had... ben ik op een fietsje gekropen. Het heeft me alles gebracht. En... Waar, het, waar, waar is het dan misgegaan, weet je wel? Ik heb mezelf enorme duimschroeven aangedraaid. Ik heb vier maanden echt niet geslapen. Wat Dikke zi, tranen over Wat, zeg, op je nou, wat ja. zeg je nou ook? Ik schaamde mij gewoon voor mijn fiets zelfs. Ja, Rob Harmony, een fantastisch figuur trouwens. Hebben jullie het gezien of niet? Ja, ja. ik heb het gezien. Kijk jij er vaak na naar de avondetap? Nou, ik moet heel Ik zeg, ik zie meestal het laatste stukje... omdat ik dan naar Knevelen van den Brink kijk. Maar ik vond dit echt... Top-televisie. Ik, ik heb de hele tijd gedacht... die Mart is wel een ontzettend arrogante bal. Maar blijkbaar nadat hij uh, toch een beetje... met de pin op de neus is gedrukt... is hij dan een beetje bij zichzelf teruggekomen. Ik vond het gisteravond werkelijk... Top televisie. En wat was er zo goed aan? Ik bedoel, die Harmeling is een hele een unieke figuur. Een beetje een, een oorspronkelijke jongen ook. Ja. Dus dat, dat, heb, dat geluk heb je dan dat hij aan tafel zit. Ja, maar als interviewer kun je zo'n gesprek helemaal kapot maken. door precies de verkeerde dingen te zeggen. En Mart was geserreerd, was. Uh, niet uh, op de voorgrond, respecteerde die jongen duidelijk... en ik zag ook, weet je, gewoon zoveel jaar ervaring als Mart heeft... wordt dan terugbetaald, want op een gegeven moment zei die Rob Harmeling... je was erbij toen ik als twintigjarig jochie in Amerika fiets. En denk ik, ja, dit is natuurlijk goud. Daarom durft hij dat ook mm. tegen Mart te zeggen. Want ze hebben al zo'n lange relatie. En ja, ik vond het prachtige televisie. Art? Nou, het was een indrukwekkende TV. En het feit dat dat zo positief besproken werd gisteren, in tegenstelling tot, wat is het, een dikke week geleden, toen David Walsh aanschoof in de avondetappe ja, en Twitter ja. ongeveer uit elkaar sprong van uh, woede. Uh, de, volgens mij zegt dat meer over de, de vluchtigheid en de vluchtige hysterie op Twitter... dan over het optreden ja. van Martsmeet zelf. Het is niet zo dat zo'n man in één keer in de week verandert. Nee. Het is meer uh, dat je op Twitter samen televisie zit te kijken. Dat is ook de meerwaarde ervan. Uh, je zit alleen op de bank, maar je bent toch met z'n allen. Uh, en dan kun je heel vluchtig je mening delen. Dus ik denk ook niet dat we dan nu met z'n allen moeten beslissen... dat Martsmeet gerehabiliteerd is of zo. Dat nee. is, lijkt me iets te veel gewicht toekennen aan Twitter. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want dat is inderdaad waar. Dat, was met, dat ging over die eerste journalist. Nou ja, dat, inderdaad, heel veel mensen hadden er enorme kritiek op hoe, daar, hoe daarmee omgegaan is. Ja, nou ja, weet je, ik heb uh, Twitter in mijn laatste column... het riool van de samenleving genoemd. Het lijkt me ook wat overdreven Nou, te zijn. ik vind dat mensen een enorme bak over zich heen krijgen soms. Terwijl dat geheel onterecht is, omdat ze helemaal niet weten hoe de dingen elkaar het voordeel is dat je het nu weet. Kijk, voorheen kreeg je een bak over je heen als je op televisie verscheen. En dan was het gewoon in de huiskamer, zeiden mensen op de bank dat tegen elkaar. Die ik in de dat is toch een rot wijf? Nu zeggen ze het op, het op Twitter en dan weet je het in ieder geval. Nou, en wat, en wat is het wat voordeel je daarvan? Nou, ja. Het voordeel is dat je in ieder geval... Uh, wat is het voordeel ervan? Weet ik eigenlijk <lacht> niet. Ja, dat goed nou, punt. dat bedoel ik dus. <lacht> <lacht> nou ja, kijk, je nee, kunt het voordeel je... daarvan is natuurlijk dat je uh, daarop kunt instellen... en dat je radiorubrieken kunt volgen, uh, vullen met... Meningen over Max ja, Dat je kan ja. zeggen, vorige week waren mensen positief en nu negatief. Je krijgt ja, feedback van het publiek. Maar je kan ook zeggen, vroeger, als iemand Katrien uh, Kijl Rotwijf vond, en, uh, en die dat echt vond, die, die, die tikte dan in zijn briefje en die had dat in zijn, in zijn typemachine gedaan en dacht. Ah ja, dat slaat ook eigenlijk nergens op. Die vrouw die staat ook morgens op en die uh, weet je. En ik haal dat er weer uit en ik gooi dat in de prullenbak. Mm -hmm. en, en nu klapt iedereen ja. dat er maar zo om. Ja, ja. Ongeremd, ongebreid. Welkom in de 21ste eeuw. Ja, maar luister <laughs> een beetje gevoel voor een ander. Zou toch geen kwaad kunnen in deze maatschappij, lijkt mij. Nee, maar ik weet niet of, de, of je nou het hele maatschappelijke probleem... terug kan uh, brengen naar Twitter. Ik denk dat dat net te ver gaat om hier te zijn. Nou ja, ik wil ook niet zeggen dat ik nou meteen iedereen een verwijt maak. Maar ik zeg wel dat ik denk dat er door Twitter enorme schade wordt aangericht. Als je ziet wat er met die hele mees gebeurd is vorige week. Wat daar allemaal over gezegd is. Terwijl we allemaal helemaal nog niet eens weten wat er aan de hand is. We hebben er nog niet gehoord. Er is nog geen rechtszaak geweest. We weten van niks. En het is al meteen een kutvijf. Mm -hmm. Nou... Waar staat het op? Ja, volgens mij is bij Twitter, als ik het naar televisie mag terugbrengen... daar reageer je op een tweedimensionaal beeld. Namelijk op degene die op het beeld uh, verschijnt. En daar heb je dan een mening over. En voorheen zei je dat tegen je man of je vrouw die naast je op de bank zit. En nu zeg je dus tegen je vrienden op Twitter. Ja, Alleen, maar zijn er ook allerlei degene over wie het gaat. En dat is zo erg. Nou ja, het is in ieder geval zo dat journalisten of, of mensen in de media... er allerlei waarden aan toekennen. Terwijl het gaat over dat tweedimensionale beeld van iemand. En niet over de persoon Catharine Kel. Ja, maar als je het allemaal over jezelf leest... Dan word je echt niet blij hoor. Ik weet nou. niet of je wel eens een soortje negatieve Twitter over jezelf Nooit. hebt gelezen. Nooit. Nee, dat is opvallend. Nee, nee, nee, Nooit. Dat dacht ik al. Dan ja. ja, krijg je het echt niet of lees je het gewoon niet? Natuurlijk nee, eh, krijg ik het. Natuurlijk lees je dat ook. Je moet niemand geloven. Waar word je er, die zegt... er blij van dan? Nee, uiteraard word je er oh, niet blij van. Okay. Maar je moet niemand geloven die zegt dat hij het niet leeft. Doe je, twitter jij eigenlijk of niet? Ik durf niet te zeggen, maar ik lees het echt niet. Nee. Ik wil het wel even voor je opzoeken. Ja, nee, laat maar. maar. Twitter jij zelf eigenlijk niet? Ja, op een column als hij uitkomt, oh, die twitter ik. Ja. En heel af en toe als ik denk, nou, hier wil ik toch even iets over zeggen... dan wel. Maar uh, niet uh, over alles en iedereen. Hart nee, nee. jij wel, hè? Maar ook niet, niet heel, heel erg fanatiek of niet? Ja, ik weet niet wat fanatiek is. Ik ben een, nou, er ik, zijn ik, mensen die als je dat ding aanzetten... Die elke vijf ook, minuten. Nee, elke nee, seconde. Dat is, nee, maar bij ja. Vlagen wel. En ik vind, Het is voor mij een uitstekende bron om uh, een vorm van nieuws bij te houden... en om uh, uh, artikelen doorgestuurd te krijgen... of te horen waar nou. andere mensen mee bezig zijn. Oké, okay. goed. Uh, en hulde voor uh, de uitzending in ieder geval van vanavond, dit apparaat gisteravond. Ja, daar, zijn absoluut. We, daar zijn we het over eens. Dat ja. was mooi. Uh, dank dat jullie hier waren. Want dat was ook mooi. Het Mediaforum vandaag met Katrien Kel en Art Roy Akkers. Hartelijk dank. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan snel door met de Nationale Nieuwskurs. Johan Lokken is de laatste kandidaat deze week. Hij is 58 jaar en komt uit Hoofddorp. En toen hij zich aanmeldde, had hij ook niet kunnen dromen dat het 144 punten was die hij moest verslaan. Nee. Had u dat al gehoord? Ja, ja ik heb het gehoord, ja. Ja, nogal, uh, ja. ja. Maar we beginnen helemaal blanco, dus het kan alle kanten op. U werkt bij een bank. Ja. Hoe is dat in deze tijd? Nou, prima. Ja? Ik ben, uh, zonder een bank te noemen ben ik sinds kort een uh, soort ambtenaar... sinds een paar jaar, dus... Ja. Uh, nou, dan weet het wel een beetje hè, welke bank <laughs> dat is. Maar ik bedoel, de, de mensen die bij banken werken, die, als u op een verjaardag zit, vertelt u dat wel gewoon. Ja, het was natuurlijk dus een eigen... beetje een negatief beeld omheen. Ja, hoor. dat kan ik me voorstellen. Maar ik, ik heb zelf er geen last van. En nou, ik, uh, ik heb het idee dat het ook al hier een stuk beter gaat. Ja. Nou, en wie weet kunnen we straks uh, aan het eind van deze uitzending 300 euro bijschrijven op de rekening. Maar dan moet u wel dus meer scoren dan die 144. Ja, dat zal heel lastig worden. Ik heb het gehoord van de week. Hij was zo snel. We gaan uh, eerst de nieuwsfactor bepalen. Daar komt hij. De Nationale Nieuwsquiz. Het energieakkoord. Daar zijn tientallen onderhandelaars al maanden mee bezig. Zo'n nationaal energieakkoord moet dus goed zijn voor het milieu. Goed voor de economie, maar het mag ook niet te veel kosten. Dat akkoord is dus rond dat energieakkoord. Maar betekent dat nou echt dat het allemaal gaat gebeuren? Ja, want ambitieus mogen we dat plan in ieder geval wel noemen. Het energieakkoord gaat uit van 14% duurzame energie in 2020. En uh, Ter info, we zitten nu op 4 Dus er moet 10 bij. Vraag 1. Kolencentrales gaan definitief dicht. Ter compensatie wordt er massaal geïnvesteerd in wat? Uh, uh. Uh, pas. <laughs> Nee, windmolens. Ja, windmolens ja, natuurlijk. Ja, ja. dat ja, is hem. Fout, Minimaal 4400 megawatt aan turbines in zee... en 6000 megawatt op land komt erbij. Vraag 2. Een Kamerlid van welke partij is tegen deze plannen... en zegt over het akkoord... Ik vertrouw het op de volgende generatie... Ik, nee, sorry. Ik vertrouw op de volgende generatie... om slimme oplossingen te bedenken voor het energieprobleem. Dus welk Kamerlid van welke partij... Nee, van welke partij is dat Kamerlid? willen we graag weten. Prevandaar. Dat is niet goed, het is van de PVV, maar Giel de Graaf... hij zei dat gisteren bij Kneveling van de Brink aan tafel... hij wil dan ook niet investeren in de na eigen zeggen ineffectieve windmolens. Vraag 3, een kop uit de krant, lees ik voor. Die luidt als volgt. De conclusie, het wordt nooit meer zoals voor 2008. De conclusie, het wordt nooit meer zoals voor 2008. Gaat dit over 1. de woningmarkt, want ondanks de positieve kwartaalcijfers en de historisch lage rente zit de markt volgens kennis onverminderd vast. 2. van Cansolij DCM, het lijkt bijna onmogelijk dat de Nederlandse wielenploeg volgend jaar nog doorfietst. Als manager Daan Luiks nu niet heel snel nieuwe sponsors vindt. Of 3. SNS, de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de aankoop van de verliesgevende vastgoedportefeuille hoeven hun extravagante bonussen uit het verleden niet in te leveren. De conclusie, het wordt nooit meer zoals, het voor, voor, zoals voor 2008. Volgens mij het laatste. SNS. Dat is niet goed. Het gaat ja. over de eerste, de woningmarkt. en Het is een kop uit trouw van vandaag. Vraag vierde komt weer wat de beweging op de huizenmarkt. Namelijk blijkt uit de positieve cijfers die welke club gisteren publiceerde. Welke organisatie was dat? Eigen huis. Had gekund, is niet goed. Het is de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Ger Hukker, de voorzitter, die sprak van voorzichtig herstel. Vraag 5: geluidsfragment, Wie is dit? Ja, ja, ja dat gevoel als rots in de branding. Dat, uh, dat, ja, dat, dat niet. Ik ben gewoon een van de spelers en probeer mijn taak zo goed mogelijk uit te voeren. En op een gegeven moment dacht ik, van dit gaan we, dit gaan we niet meer weggeven. En misschien prikken er, er nog wel eentje in. Volgens mij is het van Nederlands. Damesvoetbalteam, ik denk Daphne Koster. En dat is zij inderdaad, Daphne Koster. Vraag 6. Zondag gaan de Oranje Leeuwinnen op voor het tweede duel tegen welke ploeg? In Noorwegen. En dat is goed, ze speelden gisteravond gelijk hè? tegen Duitsland 0-0. Ja, en dan volgt ook nog een wedstrijd tegen IJsland. De laatste vraag. Vier punten nog te verdienen. U krijgt aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Gaat dus om een onderwerp, niet om een persoon. Als u het weet, onmiddellijk stop roepen. Daar komen ze. 4. In 1990 was er een dansende hoofdrol voor mij weggelegd. 3. Vossen en een zeehond gingen mij voor. 2. Mowgli heeft mijn imago weer een boost gegeven. Uh, stop. Uh, hoe heet ze? Janssen. Chantal Janssen. Chantal Janssen? Dat is niet goed, uh, want de laatste aanwijzing was... fauna faunabeheer Flevoland zegt ja. dat het goed als zeker is... dat ik ben neergelegd bij wijze van flauwe grap. Ja, sorry van de wolf natuurlijk. Stom. Het lijkt me niet ja, dat Chantal Jansen nee. daar niet... Nee, wordt een blunder. <laughs> het is inderdaad de dode wolf, ja. ja. Uh, we komen op twee. Uh, dat betekent dat er zometeen uh, 72 goed jaar. moeten zijn. Ja.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 Vandaag luidt de stelling. Predikanten moeten zo snel mogelijk oproepen tot vaccinatie. Oud-minister Borst en Eerste Kamerlid Dupuy doen vandaag een oproep in het AD. Er zijn inmiddels zoveel kinderen met mazelen, zeggen ze... dat predikanten ouders moeten gaan adviseren om hun kinderen te laten inenten. Vaccineren is niet tegen de wil van God, zeggen Borst en Dupuis. En predikanten moeten hun gemeente dat duidelijk maken. Predikanten moeten zo snel mogelijk oproepen tot vaccinatie. Dat is de stelling. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS-dat naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met Hekje Standpunt. Ja, eigenlijk weten we al wie de quiz wint deze week. Want om 72 goed te hebben in 90 seconden, dat wordt heel lastig denk ik. Crystal Pullens, zo heet ze in het echt. Maar haar artiestennaam is nu Crystal. Dat was Circles. En uh, we gaan uh, snel uh, de quiz afronden voor deze week. Johan Lokker, 58 jaar kandidaat van vandaag. Uh, komt uit Hoofddorp. Had zich niet anders voorgesteld. Dat kunnen we wel vaststellen. Ja, het is toch de, de, de schijnwerpers hier ineens. Ja, misschien. ik weet niet, het. Is, uh, ja, ik, het, is, het is een stukje spanning, ik weet het niet. Maar, uh, ja. Ja. We gaan toch even die laatste ronde nog spelen. Om even ja, te kijken of u het, het nieuws een beetje bijgehouden hebt. Er komen de vragen. De Nationale Nieuwsblist. Wie liet vanmorgen weten dat hij geen ambities heeft om premier te worden? Um, God, hoe heet hij nou? De, de vice-premier. Nou, uh, uh, zo Lodewijk Asscher. Ondernemingskamer veroordeelt de staat tot het betalen van een schadevergoeding aan schuldeisers van welke bank? SNS-real. Dat is goed. Wie heeft de etappenwinnaar Marcel Kittel, zijn meest recente zegen, aan wie heeft hij die opgedragen? Weet ik niet, pas. Aan Tom Velers. Welke ja, is... internetprovider heeft als eerste openheid gegeven over het aftappen van gegevens? Um, UPC. Access for All is Access... het. Hoe heet de staatssecretaris die vervuilende brom- en snorfietsen willen aanpakken? Pas. Wilma Mansveld. Wie eisen dat de overheid stopt met het plaatsen van oplaadstations voor elektrische auto's langs de snelweg? Pas, Sorry. Dat zijn pomphouders. Welke Britse renner is niet langer welkom bij het criterium van Boksmeer? Mike Cavendish. Dat is goed. Actievoerders van Greenpeace zijn er protest tegen Shell op een wolkenkrabber in welke stad geklommen? In Londen. Goed. Voedselorganisatie waarschuwt voor een tekort aan wat in Egypte? Voedsel. Wat voor, wat voor voedsel? Graan. Ja, dat is goed. Welke wielrenner wordt niet geschrapt als winnaar van de Ronde van Frankrijk van 1998? Le Mans. Het was spontanig. De bedenker van welke wereldberoemde spel is op 82-jarige leeftijd overleden. Twister. Dat is goed. Welk land is de Verenigde Staten voorbijgestreefd wat betreft obesitas? Pas. Het is Mexico. Ja. Um, nou ja, goed. We wisten eigenlijk dat het, nee. dat het gewoon niet meer te goed was. Er waren er vijf goed te komen op tien. Nou ja, dat is voor de statistieken. Maakt niet uit. U krijgt van ons het normale prijzenpakket mee. En ik ga snel naar de winnaar van deze week. Want die heeft een prima prestatie geleverd natuurlijk. Tim Snijders, goedemiddag. Goedemiddag. Student geschiedenis te Amsterdam, 21 jaar. En ik mag jou 300 euro overhandigen, Tim. Dank u wel. Doe er iets moois mee en hartelijk gefeliciteerd. Had je al een bestemming gevonden? Uh, nee, nog niet. Nou, dat kan ik je ga wel over nadenken. Ik wil zeggen, dat kan je wel stuk slaan in Amsterdam, die 300 eurotjes. Uh, je Zeker. mag je week weer naar Noemen en een, uh, nogmaals een uh, proficiat voor uh, die 144 punten. Dank u wel. Ik geloof. ik geloof, ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Lieve Joris, schreef over Syrië toen het daar nog geen burgeroorlog was.